Elke dinsdagavond, 14 weken lang, 15 studenten beeldende kunst Losgelaten op de radio, echt geluid het materiaal Tussen 11 en middernacht, luistert u naar nou licht Radio look. We gaan naar vijf I talk to you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 Try a little Freddie mm -hmm. I've got an into to Hij doet het hartstikke. Hij, Hij versterkt niet hoor, alleen in mijn hoofd. Ja, oké. Okay. Wat u daar ziet. Ja. Wilt u daar iets over zeggen? Uh, het is een kunstwerk. Ik dacht dat het uh, tongen heet. Vuurige tongen ofzo. En het staat er volgens mij iets van driekwart kwart jaar en het is van glas. En veel meer kan ik er niet over vertellen. Wat vindt u ervan? Uh, ik vind het goed dat er gewoon het een en het ander aan kunst in het gebouw ook, uh, wordt tentoongesteld. Wat ik er persoonlijk van vind, uh, niet helemaal mijn stuur, maar ik vind het wel uh, fleurig en uh, het komt de beleving van de hal en de entree ten goede. Uh, ik vind het wel mooi, ja hoor. Ja. Maar verder, ja. Ik vind het wel mooi. <laughs> ja. Het is van Maria Goos, hè? Roos. Roos. sorry. Ja, ja. ja, glas zie ik. Druppels. En wat vindt u ervan? Ik vind het wel aardig. Ik vind dat het goed past bij, uh, bij dit gebouw. Zeker ook uh, wat op de, hoe noem je binnenplaatsen ligt. Of hoe heet het, Fides. Mm -hmm. ja. ja, nee, eindelijk uh, maakt de provincie werk van het feit dat ze ook zelf wat aan kunst aankopen moeten doen. En niet alleen maar wandkleden, hè? Ja. ja, het valt niet zo op, omdat het uh, nogal in de hoogte staat. Ik vind De kleuren vind ik wel heel erg mooi, maar uh, het is niet echt zichtbaar, vind ik. Ja, ik had er niet op gelet, eerlijk gezegd. Wat ik zie. Ik zie volgens mij glas. Ik heb net begrepen dat de provincie heel weinig geld heeft. Dan heb ik zoiets van, was dat? Ik nee, denk van, niet. Als het niks kost, iemand geschonken heeft en tijdelijk neergezet, vind ik het mooi. Maar om het hier te blijven staan, heb ik zoiets van, nah, daar zie ik niks in. Ik zeg net tegen haar, het lijkt wel van de film Terminator 3, of 2, die, die, die, die, die vloeistof dat naar elkaar toetrekt. Quick. Quick? Ja, vind ik er een beetje van weg hebben. Is, heel, is het glas? Een soort van kerstbal spul. Op zich vind ik het wel iets aparts hebben, ja. Het lijkt een beetje op uitkomende zaadjes. Ja, voor mij mag het blijven. Dank je wel.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 Lucht. We zijn onderweg naar Maria Roze. Het is maandagochtend. En ik ben hartstikke zenuwachtig, merk ik. Ik ben echt heel benieuwd hoe het, hoe het daar straks gaat. Ik wil het eigenlijk een beetje met haar hebben over, de, over het werk wat in het provinciehuis staat, in Den Bosch. Maar ik ben ook ontzettend benieuwd naar haar manier van werken. Hoe ze omgaat met het materiaal en met de onderwerpkeuze, hoe ze dat op elkaar afstemt. Ik ben zelf de laatste tijd bezig met werken met glas. Dus ik ben heel benieuwd wat voor gesprek het wordt. Ja, dat is koffie. Ik doe jullie zelf uh, melk, uh, daar je veel dat moet. Ja. Ik moest je de groeten doen van onze docent, Bert Schutter. Hé, hey, hè? Dit is Bert, jullie docent. Ja, is mijn docent. Ja, want in mijn vorige periode was ik bezig met glas. Ja, ja. En... Smelten en zo. Nou, daar zat ik dus heel erg mee van, wil ik dat gaan smelten? Ja. Van wat aan dat glas is voor mij nou zo belangrijk? Ja. Dat je daar nog van alles mee kan vormen? Of is het juist de glas Hard. scherven, ja. het harde ja. op zich? Ja. En toen heeft Bert tegen mij gezegd, je moet eens kijken naar het werk van Maria Roos. Oh, leuk. Dus via hem ben ik leuk. toen oh, leuk. in nou, jou gaan verdiepen. En toen voor dit project kwam ik in het provinciehuis in Den Bosch. Oh ja. En ik kom daar binnen en ja. ik zeg van. Dat moet van Maria Rozen zijn, ja. dat kan niet anders. Ja, leuk. Dus dat vond ik zo mooi. Want ze zijn nu wel aan het bouwen, hè, daar. Ze, je mag straks niet meer gewoon naar boven. In verband met de veiligheid zijn ze daar nu allemaal deuren aan het maken. Oh, zo die. ja, ja. Oh, dus, ja, ja, mag dus, echt waar. Oh, je ja, dus was ik ook benieuwd, van, wat, wat vind jij daar dan van? Als je dit op, op zich neerzet voor... Algemene publiek? Nou ja, nee, het is natuurlijk uh, het is voor het pro provinciehuis. Ik ben heel erg van, de, van die architectuur uitgaan, van het gebouw, hoe het functioneert. En ze hebben mij voor deze twee plekken gevraagd. Uh, en die, uh, die plek waar het nou uh, staat, en dat is een soort uh, oude plantenbak, is het? Hè? Is, of de, de eerste verdieping heeft al ineens zo'n uitbouw. En vroeger, dat is al door de architect zo gemaakt, en vroeger is daar, heeft daar, hebben daar planten in staan. Je kunt gewoon zien: van, oh, daar hebben. Zo in de jaren 70 of 60, 70 hebben we van die, uh, ja, van die groene planten en die bruine korrels en zo. Dat, uh, en uh, dat vond ik heel, uh, en, uh, met die patio en die, die, die, die uitbouw, daar moest iets mee uh, gebeuren. maar nou, daar ben ik mee aan de slag gegaan. En, uh, en toen had ik uh, in eerste instantie uh, heel andere, uh, andere beelden bedacht. Toen bleek dus dat er ontzettend veel miljoenen uh, verdwenen was en dat ze het niet gepast vonden om, uh, om iets uh, neer te zetten. Dus toen ging die opdracht niet door. En toen jaren later, toen bleek toch weer ergens uh, toch weer geld te zijn voor kunstverpassing. moest er toch iets gebeuren. Dus toen kwamen ze weer bij mij. En toen hebben ze gezegd, nou, uh, wat je daar vorige keer voor idee had, dat kan niet, want het waait er heel hard. Dus dat uh, kan niet, je moet even nieuw ontwerpen. Ik zei, nou, dan vergeet ik alles van vorige keer, gaan we helemaal opnieuw beginnen. En toen had ik ook al. Ja, wel meer dingen gedaan, dus had ik ook wel wat meer ervaring, dat, waardoor ik meer op die plek zelf durfde in te gaan, zeg maar. En, uh, er moest ook een soort verbinding komen tussen die patio en die plantenbak. En toen dacht ik, ja, die man heeft echt een plantenbak gemaakt, ik ga dat gewoon weer terugbrengen, maar dan een beetje een artificieel tuintje. En er zijn allerlei dingen die dan, de tuin van Brabant en dan was ik in Tsjechië en dan zag ik in het midden in de winter een volkstuintje. En dan hebben ze dan van die glazen bloemen stond. Het was een helemaal bevroren tuintje en er stonden alleen nog een paar van die glazen bloemen. Dat was echt heel mooi, zeg maar. En zo allemaal van dat soort beelden komen dan uh, samen en er uh, moeten gegroeide vormen zijn. Er moeten een soort ja, vrouwentongen, zeg maar, uh, zijn, zo'n rare Gegroeide in de lengte. En die patio is heel lang. Dus daar moeten een beetje liggende, horizontale vormen. En zo gaat het dan uh, combineren, zeg maar. En, uh, ja. Maar dat vond ik toen wel een uitdaging om voor zo'n hele rare vorm, zeg maar, toch iets uh, speciaals uh, te maken. Ja. Dus uh, dat niet iedereen het kan zien, maar pas in tweede instantie, dat vind ik helemaal niet zo erg. Ik vind het eerst best uh, dat het daar op zijn plek uh, goed staat en uh, functioneert. Ja, ik snap wel dat het anders werkt dan dat je iets op een kruispunt zet waar iedereen voorbij komt of zo. Dat is natuurlijk wel een verschil. Dat is een heel ander iets en daar hou je ook rekening mee. Dat zijn allemaal ingrediënten die je gebruikt voor, voor het beeld, zeg maar. Daarom is het ook van klas, als iedereen er zo bij kan komen. En, uh... Dit zijn die glazen bollen in de metalen rekken en... Uh... Nou ja, toen dat net klaar was Er zat wel een hek omheen Dus s'avonds is het afgesloten Maar toen het klaar was, kwamen mensen allemaal zo kijken Die daar werkten Die ging zo met de ringen en sleutelbossen op het glas tikken Tik, tik, tik Is dit van glas? Oh, oh. oh zoiets En toen ging er echt iets om Ja, er ging echt iets om nou ja. Is dit van glas? Nou ja, nee, er... kan ik wel Ach, dat is weer een mooie Ja, dat is weer een mooie tekening geworden Kijk eens een je op laten drogen ik wou het geluid maken van dat tikken tegen het glas. Hij zit onder de selfinaal. Ja, nou oh ja, geeft niks. Nou, ik pak toch wel even een doekje. Mensen denken vaak dat, dat het dan allemaal als het buiten is of dat het allemaal uh, aan mogen komen. Ja, het is natuurlijk ook wel stevig. Het is niet zo als kerstballen of zo, soms ziet het er wel uit. Hè? Je kan niet, vaak niet zien hoe, hoe dik het is of hoe zwaar het is. Hè? Want Wat jou het meest in glas aantrekt is juist dat, dat, dat vloeibare, dat je het kan ja, vormen. Uh... Ja, dit eigenlijk, zo'n tekening met die omgevallen chocolademerk. ik vind het wel erg inspirerend. het vloeibare ja. En wat voor het glas ook mooi is, dat het... het, het het ontstaat van binnenuit, hè? dus het ontstaat vanuit het proces, dat vind ik zo mooi. Dat het niet uh, is, uh, je gaat uh, net als een tekening eerst van buitenaf, uh, wil ik dit dan dat, of je hebt een bepaald idee. Maar ja, ik heb het echt, uh, daar ben ik toen ook met glas begonnen. Ik had uh, transparantie nodig voor een beeld en, uh, en toen was ik eigenlijk heel benieuwd naar de... Een vorm die je krijgt vanuit het vloeibare glas. Want ik was allemaal glasplaten aan het smelten. Maar dan, moet je, als je, ja, dan kun je wel vormen maken, maar dan moet je precies weten. Bijvoorbeeld hoe die bolling is, hoeveel graden dat is en hoeveel centimeter. Maar ik, ik was eigenlijk benieuwd, wat voor vormen krijg je nou vanuit het vloeibare glas door, de, door het bewegen. En dat was de bol. Dus alles, alle glazen, alle vormen die van glas gemaakt worden, die worden zijn eerst een bol en dat... Uh, je ziet zo'n binnenuit. En uh, ik aquareleerde aqua ook. En dat is ook zoiets. Dan gebruik je het materiaal eigenlijk om uh, te sturen. Dus dat uh, vanuit, het, uh, vanuit het binnen, zeg maar. En ja. dan komt het gegroeide. En ja, het laten ontstaan. En uh, dingen uit het proces gebruiken. Ja. En ik lees ook in de interview. Ook, nee. Dat je heel veel tegenstellingen zoekt. O, oh. oh veel tegenstellingen zoekt in je werk. Je bent met, met, met leven en dood bezig, met, uh, met esthetiek en juist ja, het tegenovergestelde daarvan. Uh, wat vind je nou belangrijk om, om te zeggen met je werk? Vind je iets belangrijk om te zeggen met je werk? Nou, ik vind de verbeelding wel heel erg belangrijk voor, uh, voor, voor het leven, zeg maar. Als je dat niet hebt, dan, ja, dan is er gewoon niks meer. Als er geen parallele verhalen zijn, geen metaforen. Dat is ook zo mooi aan sprookjes en legendes. Zeg maar. Dat zijn eigenlijk een soort metaforen of verhalen over het leven. Of hoe je het leven kan zien. En dat vind ik belangrijk. En ik denk dat tegenwoordig, ja, ik mis het ook wel erg in, in alles. Zeg maar. Alles is heel erg één op één. Het is heel duidelijk, het ziet er zo uit. En dan nog, soms staat er ook nog een tekst bij dat je het zo moet zien. En, uh, maar uh, zo is het vaak niet, zeg maar. Of je kan het ook op een andere manier, dingen op een andere manier beleven. En, uh, ja, in de kunst kan het gewoon uh, ook. Uh, kunnen dingen weer verder gaan uh, dan de dood? Je kan bijvoorbeeld. Uh, pantoffels maken voor iemand die al lang uh, geleden overleden is, zeg maar. Maar dat, toch nog, uh, dat je toch nog. Uh, voor, voor, voor, net als ik zo. die pantoffels heb gemaakt voor de reus van Rotterdam. Ja. Nou ja, dat, dat gaat ook over de reus van Rotterdam. Dat gaat eigenlijk over het beeld van de reus. Het gaat niet over die uh, Ricardus. Of uh, uh, ik weet niet eens precies zijn naam, zeg maar. Het gaat niet over die persoon. Maar over het beeld dat er zo'n zo reus is geweest. En die, uh, die nog. Ja, het spreekt tot de verbeelding, zeg maar. Dat uh, de mensen groter kunnen worden dan, uh, dan andere mensen. En uh, als mogelijkheid, als. Uh, ja. En. Uh, en toen ben ik ook bij schoenmakers geweest die reuzen reuze, uh, schoenen maakten. Die zitten in Duitsland, twee broers. Die maken schoenen voor de reuzen over heel de wereld. Nou, dan kom je daar weer bij zo'n reuze schoenmakers. En die hebben allerlei verhalen over wat dat is. Dat, uh, dat, uh, ja, die, dat handen en voeten niet parallel hoeft te lopen met lengtegroei. Dat, uh, dat uh, in uh, Rusland, in Amerika komen veel reuzen voor. Eigenlijk in uh, onontwikkelde landen, dus dat vind ik wel grappig iets wat heel erg in lengte ontwikkelt, maar er komt in onontwikkelde landen voor, maar de grootste vrouw ter wereld is een Japanse dat is ook wel heel erg grappig en zulke dingen kom je allemaal te weten, dat vind ik zo ontzettend leuk Het mag niet mooi ja, zijn, de... want dan, dan wordt het kitsch. Ja. En jij zit op dat randje. Ja, nou, ik, uh, ik denk als het echt is, dan is, is het geen kitsch. Ja, ik ben er eigenlijk nooit zo mee bezig. Ik zou kunnen zoeken wat nou eigenlijk... Uh... Nee, maar dat het mooi moet zijn... Uh... Ja. Ik ga niet expres iets niet mooi maken, zeg maar. Ja. Maar ik ga ook niet expres iets moois maken. Van, oh, jij bent toch degene die altijd alleen maar van die mooie dingen maakt. Als dus je bijvoorbeeld deze dingen ziet, dat zijn echt heel lelijke dingen. Die uh, glasgeblazen in sandalen. Dat zijn toch monsterachtige dingen, zeg maar. Met die verbrande sandalen er nog onder. Dat is toch echt... Uh, ja, maar het is echt... nog steeds van glimmend glas. Ja, ja, ja dus glimmend is, is, uh, is mooi. Ja. Nou, misschien wel. Ja, en ik gebruik het gewoon als, als, als, als materiaal. Hè? Ja. En ik wil ook dan die eigenschappen van het glas maken gebruiken. Als ik iets van, beter van hout kan maken, dan ga ik het toch van hout maken. Ja, ik, ben, uh, ik heb laatst een prijs gekregen voor uh, beeldhouwkunst. Urverprijs uh, voor beeldhouwkunst, de Wilhelmina-ring. Maar ja, beeldhouwkunst, ja, ik vind het wel. Uh, ik vind het wel mooi, de beeldhouwkunst zeg maar, als uh, beelden en het houden, het handelen, staat er allemaal ooit bij elkaar. Maar het teken is voor mij ook net zo, uh, net zo belangrijk. Is het ik, veranderd bij jou in de loop der jaren, om wat jouw doel is met je werk? Wat je doet je stelt dat altijd bij je. gaat natuurlijk altijd uh, verder, ja. Was je vroeger ja. kritischer met wat je neer wilde zetten? Ja, ik denk het wel. Kritische, dat is wel moeilijk om uh, kriti of, of kritischer te, te blijven. Ik merk wel dat ik dan sneller denk, oh ja, als ik met, je weet hoe je jezelf ook uh, voor, voor, uh, voor het blok kunt zetten, zeg maar. Hè? Je leert het proces in jezelf herkennen. Dan denk je, oh, steeds als ik begin te tekenen in de eerste dag, dan loop ik helemaal misselijk rond. Dan denk, ik, geez, dan denk ik, ja Maria, dat weet je, je wordt altijd uh, de eerste dagen misselijk en beroerd en ik kan het niet en het is niks maar dus je, merkt je merkt het echt lijfelijk, ja. Je merkt het echt lijfelijk. Ja, dat, dat, dat, dat, vind toch niet, uh, niet, dat vind ik niet fijn hoor, de eerste tijd. En ik vond van ziet, het, ik kan er niks meer van. Dit je weet op een gegeven moment hoe de processen wel werken. En uh, hm. dan weet je natuurlijk, uh, als je pas begint, nog niet pre precies. En, uh, ja, dan heb je toch hard gewerkt, een mooie tekening gemaakt. Nou, dat is helemaal niet zo hoor, dat kan nog veel beter. En dan uh, moet proberen iedere keer die grenzen toch te verleggen. En vooral op dingen te doen, denk ik, die je uh, niet. Niet kan. Die dingen doen die je wel kan, maar die, uh, daar leer je het meeste van. Het is toch dingen leren en uh, ja, dingen blijven ondervragen. Ook binnen jezelf. Ja, en ik ben dan zelf de laatste periode met het glas bezig geweest en vooral met die scherven. Ja. Zo'n metafoortje voor mijn eigen werk bedacht. De wereld is rond... En ik ben vierkant. Hm. En ik moet in die wereld passen. Ja. En dat gaat niet. Want ja. op die hoeken blijft dat wringen. Ja. En over die hoeken, daar wil ik het ja. over hebben. Ja. En van, dat is juist het tegenovergestelde van... Ja, ik, jij zou het anders, ik zou oh, ja. zeggen, ik ben rond en de wereld is vierkant. We zitten ook in een vierkant gebouw. Mensen zijn allemaal rond. Mm -hmm. Alles is rond aan een mens. Ik zou zelf nooit denken dat ik vierkant was. Ik denk, rond en je past overal in en zo want ja, jij concentreert je meer op de mooie dingen van het leven die je laat zien. Dat ja, weet ik niet of dat mooi Ik probeer wel dingen. Ik heb wel gemerkt, bijvoorbeeld, door die uh, Bramentakken. Dat je door. Uh, uh, ja, eigenlijk heel monsterachtige, uh, uh, uh, onhanteerbare dingen, zeg maar. Want die ging dan overal plukken en vangen en doen. Nou ja, dat, zijn gewoon, dat is gewoon eigenlijk niet te doen. Je moet er overal aan, handschoenen. En die bramentakken, die pikken dus. In de, nou, die propte ik in mijn auto. En dan uh, uh, deed ik die auto open, sprongen ze eruit. Van, uh, nou ja, goed, ik zat helemaal onder de krassen en doen. Maar als je ze op gaat rollen... Dan krijg je ze een mooie, uh, uh, ja Dan worden ze ineens helemaal onschuldig. En uh, dan uh, krijg je ze ook in een vorm die er. En uh, ja, dan merkte ik dat dat rondmaken is gewoon heel troostend voor iets. Uh, ik probeer, ja, als iets heel, heel hard of pijnlijk is. Of, nou, toen kwam ik ook op achter, achter dat je mijn verdriet aan het oprollen was. Of ik kwam eigenlijk door die bol achter. Als je je verdriet oprolt. Kun je gewoon verder rollen? Dat wil niet zeggen dat je verdriet uh, uh, kwijt bent, maar je kan het gewoon uh, met je meenemen. Het kan rollen, in plaats van dat je in dat verdriet blijft hangen. Ja, ze dus komen erachter. Maar dat zijn dingen die ik eigenlijk heel intuïtief ging doen: dingen rondmaken. En, ik denk, ja, dat, uh... en zo kun je zo'n monster uh, bedwingen, zeg maar. En toen dacht ik ook, ja, die bol moet zo groot worden als ik zelf. Ik zie het altijd toch als een uh, soort parallel verhaal met hoe, hoe het leven zit, zeg maar. En dat kan gewoon heel veel helpen met hoe je, ja, met hoe je jou, het leven staat. Het is jouw verzameling plaatjes van... Overwinnaars, overwinnaars. ja. Overwinnaars. Ja. Dat is ook echt gefixeerd op het positieve van het leven. Ik bedoel, er zijn ook mensen die verzamelen plaatjes... Ja, verzamel maar het komt wel voort uit dat ik het wel hard nodig heb, denk ik. Kijk, als je zo, net als die helder en zo ophangt, dan geeft die toch een soort kracht. Dat is toch iets... Uh, en dan kan ik mijn zwakte laten zien of zo... Maar ja, het ja, is ook eigenlijk heel zielig dat je zoveel plaatjes nodig hebt van Helder een beetje. De, ja, misschien, ja. Zou je daar ook een foto van jezelf tussen kunnen plakken? Nee. Nou, je moet misschien als een keer een foto... Kijk, het gaat heel erg ook om de foto. Mm het -hmm. dus is wel voor een beeld van zo. Dat, uh, zo zie ik als overwinner uit. Nee. Nee. Als je een lintje ja. zou krijgen en er zou een foto van zijn, mag je er dan tussen? Nee, het is meer iets wat, uh, wat ik van anderen... Ik, ik, het zijn wel allemaal dingetjes van mijzelf die ik daarin herken natuurlijk. Of uh, dingen vanuit mijn eigen leven. Het zijn allemaal kleine portretjes ook, of wat ik zou willen zijn. Of, uh, waar, ja, het zijn het ook, de hele persoonlijke keuze is het. En je kan ze er ook weer uithalen? Nee, dat doe ik niet. Nee? Nee, ik heb er wel meer bij, bij, waar, bij zitten waar ik me nu voor zo schaam, zeg maar. Dat hij erbij zit. Het is een hekelaar, maar nee, dat doe ik niet, want dat is echt op dat moment echt wel eerlijk gekozen. En daar heb ik al een tijdje over gedaan. En uh, nee, dat ga ik dan niet meer, uh, ga ik, nee, dat vind ik dan niet, uh, niet eerlijk, dat doe ik dan niet. Het plus, het geeft ook geen goed beeld het, van, van hoe het uh, toen was. Maar ja, Wanneer gaat het van privéverzameling over in een in, in werk? Ja, dat is hoe je ermee omgaat. Want wanneer beslis jij in welk materiaal je een bepaald werk gaat maken? Hoe, hoe is jouw afweging daarin? Nou, ik, meestal begin ik eerst met uh, tekenen, om te kijken of dat klopt, zeg maar, in mijn uh, tekeningen, en dan, uh, um, ja, of die noodzaak is om het te, te zien of te maken, en uh, meestal denk ik uh, niet in glas, veel te duur, veel te complex, uh, we gaan, en ook, ik wil dat ook niet vanzelf doen, maar op een gegeven moment, door al die jaren heen, heb je natuurlijk, zit er heel veel in je hoofd, en je hebt toch een soort, uh, ja, denken daarin ontwikkeld, en nou, het moet wel echt een echt noodzaak zijn, zeg maar. Maar dat glas, dat blijft gewoon ook iets heel, ja, iets wonderlijks hebben, toverachtig. Je weet gewoon soms niet wat je ziet. Omdat het ook, ja, het zit uh, over die kleur vaak nog een transparante laag. Dus je weet soms ook niet waar het nou begint en ophoudt. Het, die beweging zit er nog in. Het is een echt gestolde energie. Dus die beweging zit nog in die vorm. Dat vind ik heel mooi, dat het niet zo'n, uh, ja, vorm is die... Uh, kant en klaar is, zeg maar. Het gaat eigenlijk in je beleving nog door. Ik vind dit al prachtig hoe je het opdroogt. Zie dan. Ja hij is, is eens, ja, hij is bijna klaar. Ja, hij daar ga ik nog me wel mee verder zo meteen. Ja. Ik vind het wel een uh, mooie en zo. Uh, ja. Nou, ja. Ja. ben benieuwd wat daaruit. Hè? ja. Ja.